In Rotterdam is straks het openbare afscheid van de vorige week overleden oud-premier Lubbers. Tussen 1 en 7 kunnen belangstellenden langs de kist lopen in de Laurentius- en Elisabeth-kathedraal. Daar ligt ook een condoleanceregister. De begrafenis van Lubbers is morgen in familiekring en daarvoor is er ook nog een besloten herdenkingsbijeenkomst ook in de Rotterdamse kathedraal.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 Een deel van Amsterdam-West heeft enkele uren te maken gehad met een stroomstoring. Bijna 27.000 huishoudens zaten zonder elektriciteit. De storing in Amsterdam-West begon om ongeveer kwart over negen. Rond elf uur waren de problemen voorbij. China is woedend over beschadiging van een terracotta beeld. Dat was uitgeleend aan een Amerikaans museum. In het museum in Philadelphia was een Chinese tentoonstelling met een 2000 jaar oud standbeeld uit het beroemde terracotta leger. Snachts nachts een man naar binnen, brak een duim van het beeld af en nam een selfie. De FBI spoorde hem op. De duim lag thuis in een la. Volgens staatsmedia eist China dat de dader zwaar wordt gestraft.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 Welkom weer bij 7M voor het lunch natuurlijk. Eet smakelijk allen en uh, Onno ook welkom. Ja, welkom. Ja, water koud ja. buiten vind ik. Ja, het. ja, ja. Is echt, het is frisjes hoor. Ja. ja, de temperatuur was toch een graad of drie, vier geloof ik. Ja, ja, in de loop van de week zou het wel weer uh, kouder worden. Nog s nachts, kouder. Ja, ja. s'nachts wordt het weer uh, min drie. Uh, en, en wij trekken morgen nog naar het oosten. Ja, wij gaan nog naar het oosten. We, we gaan de, we de, wij de wijze opzoeken. De wijze uit het oosten zijn we morgen. <laughs> We zijn met z'n tweeën. Ja, voor de luisteraars. We gaan morgen naar Duitsland. Oberhausen. Hè? De grens van Arnhem en Duitsland, zeg maar. Om een concert bij te wonen. van Helene Fischer. We gaan straks nog wel wat voor te draaien. Maar eh, allereerst starten wij natuurlijk met een, met een stukje muziek. En eh, wat dacht u van Kissing in the Back Row of the Movies? Met de Drifters. Yo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 hoor. Ik zou zeggen, mensen, doe rustig aan. Take it easy. doen de Eagles ook, dus wat dat betreft. Als je gaat lunchen, rustig aan je broodje naar binnen werken. Je melk niet te schierlijk opdrinken. Kopje thee er rustig in laten glijden. The sound of your own wheels drive you crazy Rustig aan, toch? Ja, laten we het maar rustig aan doen. Ja. Ja, nou, want ik bedoel, eh, we zullen wel eens voor haast, hè? Eh? Ja. Dat doen we gaat al snel genoeg. Ja, daarom. Dat doen we helemaal niet. Had jij nog eh, muziek meegenomen dat je zegt van... nou, dat, of dat wil ik per se langs horen komen? Nou, per se niet, maar, maar als je dan toch een paar eh, nummertjes draait... maar tegelijk dat... gaat niet, hè? Dan ga je nee? muziek door elkaar. ah oh, dat is toch... <laughs> heb jij toch wel eens vaker lopen? Heb ik wel vaker Ja, inderdaad. Het systeem. Uh, he? Hoor maar weer, hoor maar weer. Ja, nee, oh. ja, dat ligt aan het systeem, he? niet aan jou. Oh, gelukkig. Wat... Ja, gelukkig. Ja, nee, dat laten we dat eerlijk zeggen. Uh, mocht het gauw, mocht het gauw veranderen. ik me helemaal van mijn apropos af. Want ik wilde oh. wat zeggen. En nou, nou durf Wil jij je? dit? Jij, wil ik jij gewoon, zeggen? Ik, van, van, ik van vind het toch angstig. hoor. Wat op de... over het weer? Op, nee, op, de op de radio vind ik het toch angstig, hoor, als je op de radio bent. Ja? Dat iedereen je hoort natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja, maar het is, het is, het is niet landelijk. Hè? Het is niet ook wereldwijd. Nou, het is wel wereldwijd. Ja, okay, dankzij, dank, dankzij internet kunnen ze ja, gewoon in ja, Zuid-Afrika... Ja, ja. enkele, enkele bekenden, uh, zeg maar, uh, van ons. Ja. Die, uh, die dat dan uh, ja. wel kunnen horen. In Amerika en... Uh, ja, en verder buiten. En verder buiten, ja. <laughs> verder buiten. Uh, ik draai even een nummertje van Herman van Veen. Want het is nooit of nooit, toch?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 Ik draai eigenlijk relatief weinig van Herman van Veen. Ik begrijp ik eigenlijk niet. Want hij is best wel uh, ja, hele imposante muziek. Ja, muziek, en hele... muziek ja. Ja, Ook qua teksten. Uh, ja, en met name ook een hele mooie, mooie warme stem heeft die man. He. Want het is uh, een aparte stem ook. Ja. Je herkent hem uit duizenden, zeg maar. Dus, uh, ja, spot spottel, spottel. Ja, hij. hij ah. Ik ben vandaag zo vrolijk. Zo vrolijk. Hey, ja, zo precies. Nou, hij verdient het gewoon om meer gedraaid te worden. Dat wil ik maar zeggen. Hé, he. hey, Onno. down jongen. Ja. Met Gilbert. Ja. Yeah. En Die eigenlijk de grootste hit scorde met Nothing Rhymed was dat natuurlijk Gilbert O'Sullivan. Oh nou! Cheryl. Jongen, wij hebben, wij, hebben, wij hebben afgelopen vrijdag, luisteraars. Of was het zaterdag? Nee, dat nee. vliegtuig. Plus, het was het zaterdag. Zaterdag. Ja, dus Alzheimer Light. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar want jij hebt mooie foto's op, op Facebook gezet, zag ik. Ik heb er zelf ja. thuis ook een hoeveelheid van die foto's gemaakt. En, en, en daar heb ik er expres niet opgezet. Want ik heb allemaal dublures. Du du du du Hoe zeg je dat? Zeg dat? Du dubbele, dubbele dingen, zeg maar. Hè. maar oh, ik, ja, maar dat is... Maar ik, uh, uh, dezelfde... We hebben niet allemaal dezelfde Nee, maar goed, ik, ik heb jou de eer gelaten dit keer. En, oh. Uh, ik heb, ja, en, nou ja, het waren mooie foto's onder meer. Dus. Ja, dank je. Ja, en uh, nou ja, ik heb er van die motorrijden heb ik er wat... Ja, ja. Ja, dat waren die niet mee. Al, nou, nou, nou goed, hij is toch incognito, was hij toch? Hè? Ja. Incognito. En een aantal, aantal jongelui die uh, naar bij, naar bij, de, uh, naar bij de polderbaan, laat ik het maar zo zeggen, met hun, uh, met hun scooter en motor aan het stunten waren, op hun achterwielen reden. vond het wel uh, knap trouwens wat ze, wat ze deden hoor. Ja. Maar tegelijkertijd ook angstig, want met een enorme snelheid op je achterwiel rijden... en dan uh, je voorvork hoog en dan toch even in balans blijven. Als je achterover slaat, dan kom je met je rug op het, uh, op het asfalt terecht. En het lijkt me geen pretje. Ja, helaas werden ze ontdekt door de politie. <laughs> uh, niet uit Duitsland, maar uit Nederland, dus de politie moet ik dan zeggen. En die kwamen, die kwamen ineens het uh, terrein oprijden en uh, ja... De jonge lui werden, geloof ik, massaal op, de, ja, massaal op de bon gezet, hè, toen. Dat was, ja. Nou, op dat weggetje ja, waar dat ze... Is, het... Dat is het gevaar, dat is de, het risico. Ja, op het weggetje. Dat hebben wij vroeger ook gedaan. Ja, precies. Hé, hey, nou, ik had vroeger geen scooter, hoor. Nee, nee, geen scooter, maar wel een brommer. Oh ja, maar daar kon ik niet mee met de voorvork omhoog. Hoor. Dat lukt nee. Niet. Nee, nee. Jij wel? Oh, ik ben, met mijn krijtler uh, lukt het wel eens hoor. Uh, maar je ja, het is dus, wel, had, wel had, moeilijk. Had, had jij een krijtler? Ik had een krijtler, ja. Ah, Later een ah, Yamaha. Maar ah, eerst dan dan kan ik ah, dat een kreitler. <laughs> <laughs> <laughs> dat waren dure dingen geloof ik. waren nee, nou, geen goedkoop. Uh, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, Ik had een eenvoudige Sparta. Sparta, <laughs> <Ja>. <laughs> Ik weet nog precies wat die kostte. 749 gulden. Gulden, ja. Goen. Bij Smit in de in Leidstraat in Haarlem. En ik liep al maanden daarvoor, liep ik voor die etalage steeds langs te kwijlen. kwijlen ja. Ja ja, ja, wat ja, ja. Het jongenshart van, van, van toen nog 15 jaar, nou bijna 16. Ja, wij wilden dat zo graag hebben, zo'n zo bronfiets. En hopen uh, ja, ja. vrienden die al 16 waren. En ook naar school gingen, naar de middelbare school. Die, uh, ja. die kwamen op hun bron. Ja. Op hun ja, ik, moet, ik moet wel eerlijk zeggen, ja. ik ben niet met een krijtlet begonnen hoor. Oh. Ik ben met het oude mobiletje van mijn zuster uh, begonnen. Oh. Ja, ja. <laughs> Uh, ik denk dat nu mensen daar een, uh, best een, een uh, open hart voor zouden hebben... voor zo'n zo'n uh, ja, ja, een oude mobilet. Ja. Uh, uh, Je ziet uh, ook, ook die, dat vind ik ook wel leuk... die Solex-clubjes hier voorbij ja, rijden. Klopt, ja, ja. Hmm. ja, Hoe heet het? Uh, hier vanuit uh, Café 4 hebben ze... Uh, nee, nee niet Café 4. Hier, kom ik naar? Uh, Rabbel. Rabbel. Rabbel uh, heeft uh, zo'n Solex-clubje... Uh, Leuk, hoor. Waar je dan uh, ook kan... Uh, ja, mijn, mijn ouders hadden allebei ook zo'n oude Solex. En dan uh, ja, moest ik zondag uh, als, als, als kind... Uh, toen was ik nog ver onder de twaalf, zeg maar. Dus, mijn ouders dorsten me niet zo in thuis. <laughs> ik was enig kind, dus ik werd uh, ja, optimaal natuurlijk uh, omgeven door bescherming. En moest ik mee achter op de Solex. Het was wel een lekker uh, zacht zitje, dus ik... Uh, ik zat wel comfortabel, zeg maar, achter mijn vader, meestal. Ja. Zijn, zijn, zijn brede rug. <laughs> dus hij, hij ving de wind op. Dus dat geldt ja, ook weer. Veilig achterop bij Helm vader hoefde, de fiets. Hellem hoefde, hoefde niet in die tijd. Nee. En, maar dan presteerden uh, mijn ouders er toch op een zondag gewoon naar Kulenborg te rijden. Ja. En dat, uh, daar woonde een boerengezin. En, uh, uh, daar gingen we op bezoek. En ik wist, ik wist, ik kende die mensen niet, maar mijn vader kende ze heel goed. Want mijn vader. Is in de oorlog werd hij in Duitsland te werk gesteld en is gevlucht over de grens en toen bij die boeren terechtgekomen, en heeft daar een tijdje ondergedoken gezeten. Om aan de Duitsers stond te komen, zeg maar. En altijd contact gehouden met het gezin kennelijk. En ik, ik werd toen als kind op een achter op een zondag op, achterop de SOLAX. Bijna Knoemborgen Ja, om, om daar. Maar we hebben heel veel leuke dingen gedaan. We zijn natuurlijk naar Maduro, Dam geweest in die tijd. En Blijdorp ja. in Rotterdam. Ja, en allemaal op het Solo. Oh, ja, allemaal God, op het Ja, nee. Nou, ja, hoe kwam ik. Oh, kwam oh Ja, hoe kwam ik. Oh, ik weet niet ja? of we. de, de, de jongens. Nee, de jong, jongens. De, de jongens die we gefilmd hebben. Of gefotografeerd hebben met, uh, met hun scooter. Die allemaal stunt uit uh, uh, Uithalen waren met uh, hun motor of hun. Nou, het Terwijl motor. wij uh, verder altijd uh, mooie foto's waren aan maken van vliegtuigen. Ja, en, en uh, we hebben ook wel bij, bij een startbaan gestaan. Waar, uh, ja, we verklappen het niet, want dan is het volgende keer. Dat ja, dat... de een na de ander <lacht> gingen er. Ja. Maar ook okay, bij een, er uh, kwam niks. Er kwam ah. helemaal, helemaal niets en dat is, dat is een startbaan. Dan kan je gewoon een, onder, onder, de, onder de metalen. Uh, Lampenunits gaan staan van, van, uh, van de startbaan, zeg maar. En zo kun je ze aanzien die komen. Blomen, die, die ja, ja. Of vertrekken in dit geval. Ja, uh, wel. En wij weten die plek lekker hoor ja. nou. We, we, we klappen, klappen, we, we klappen nou, na We klappen na, na, na, na. <laughs> Moet je niet meer spotten. Hè? <laughs> Um, voordat uh, het nieuws eigenlijk voorbij zou komen... Uh, ik moet maar eens even kijken of ik nog wat nieuws kan vinden. want Onze Dolly zou eigenlijk mij het nieuws opsturen. Maar ik heb nog niets ontvangen, Dolly. Hoe zit het nou? Met, met, met, met, nou ja, goed, dan anders dan mag geen nieuws. Hè. Moet u maar naar het nationale nieuws luisteren. Uh, ik, ik, ik kijk wel eventjes op het internet... of ik nog wat uh, lokaal nieuws uh, voor u kan verzamelen. Dit is de Family of the Year met uh, Psycho of Lightscope. mensen nog een vrij onbekende bent, de family of de hier, dat. Ik ga straks eventjes uh, nog wat nieuws voor u verzamelen. Uh, maar niet nadat ik ook uh, de, de weerberichten erbij heb gezocht. En dan, uh, kunnen, we, kunnen we dat bundelen? Het wordt dan niet precies om half één dat, dat u dit uh, langs hoort komen, zoals u gewend bent. Maar ietsje later. Verschoning, verschoning, verschoning. Onno, oh het nummer wat jij wilde horen van George Harrison, heet dat ook weer? <laughs> Cloud Nine. Cloud9, en waarom is dat nou weer de negende wolk? Want ik bedoel, jij bent altijd in de wolken, dus jij, je, je oh, met, met wolk 2 kan je toch ook... Uh, ja, maar ja, uh, George maakte de Cloud9 van... De Cloud9, ja. ja. Ik, oh, ik heb hem gevonden, jongen, dus helemaal goed. Cloud9, we gaan ondertussen maar eventjes iets, uh, iets draaien van Frank Duval, ken je die? Nee. Nee? En nou, dan zijn zuster ook niet, dus jammer. Jammer, mooie, ja. mooie, mooie meid hoor, die... <laughs> Charlie Duvrol. <laughs> ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Cheryl Duif. Op maandag 5 maart vindt het thema, thema bijeenkomst tijd voor jezelf plaats. Het gaat allemaal gebeuren in wijkcentrum De Blauwe Tram. doel van de bijeenkomst is om meer informatie te geven... over de mogelijkheden van vervangende zorg voor mantelzorgers... U kennen ze dus wel, die mensen die allemaal voor familie of uh, naaste vrienden zeg maar, zorgen. Uh, belangeloos. Om die mensen uh, toch nog een, uh, een goed bestaan uh, uh, te geven. Zeg maar. Plus. Zandvoort is een welzijns- en welzijnsorganisatie. Tandem organiseren deze thema bijeenkomst. Volgens de twee welzijnsorganisaties steken een grote groep mandelzorgers in Zandvoort. Veel tijd en energie in de zorg voor hun dierbare of goede bekenden. Vaak begint dat in het klein, maar wanneer de tijd steeds meer verstrijkt... neemt de zorgtaak vaak ongemerkt toe. Soms is het voor deze groep mensen, deze grote groep mensen moet ik zeggen... een, een hele puzzel om de zorgtaak te combineren met andere taken... Zoals een betaalde baan. Ja, en natuurlijk ook een gezin. Zo stellen Pluspunt en uh, Tandem. dat voor het volhouden van de zorg. belangrijk is om af en toe tijd voor jezelf te hebben. Of te nemen, moet ik eigenlijk zeggen. En dat kan vervangende zorg. Uh, dat kan dan ook vervangende zorg zijn, bijvoorbeeld. En soms is het even zoeken naar uh, de meest uh, passende oplossing omdat elke situatie immers anders is. Nou, tijdens de bijeenkomsten kunnen ook eh, ervaringen van mantelzorgers eh, met elkaar gedeeld worden. Die komen dus volop aan bod. De initiatiefnemers willen dat er ruimschoots tijd is om vragen te stellen aan ervaren beroepsklachten. Beroep, nee, niet beroepsklachten. Beroep, beroepskrachten van eh, Pluspunten en van Tandem. Na afloop is een gelegenheid tot uh, napraten met een hapje en een drankje. De plaats en tijd van de bijeenkomsten. Het thema bijeenkomst tijd voor jezelf vindt plaats op. Uh, uh, lees ik het goed? 5 maart. Ja? Van drie uur s middags tot vijf uur s middags. Het gaat gebeuren in de grote zaal van de Blauwe Tram. aan het Louis Davids Carré in Zandvoort. De toegang is natuurlijk gratis. Maar aanmelden via telefoonnummer 023 574 0330 of via het mailadres a.verhoogd at is wel gewenst. Nou, ik ga dat in tweede uur nog eventjes herhalen. Dus als u dan een pen bij de hand heeft, dan komt het helemaal goed. D66 Zandvoort is voor de verbouwing van de Zandvoortse pleinen. Dat valt te lezen op de website van de Zandvoortse Democraten. D66 Zandvoort reageert op de stelling dat pleinen in Zandvoort zich uitstekend lenen... voor nieuwe bebouwing van zowel hotels als voor woningen. De Zandvoortse Democraten laten blijken dat uh, het hen niet eens om de vraag... Uh, is wat er wordt gebouwd, maar vooral uh, uh, wat er gebouwd gaat worden. Nou, je moet er niet omheen draaien vinden ze. Zo draait wethouder Gerard Kuipers van D66 Zandvoort er niet omheen. Laten we eerlijk zijn: de vervallen staat van sommige plekken in Zandvoort is niet alleen onze. Uh, is sorry. Ik ga het eventjes opnieuw lezen. De vervallen staat van sommige plekken in Zandvoort. Niet alleen onze bezoekers. Maar ook juist de Zandvoorters al jaren een doorn in het, in het oog. Badhaasplein. Uh, het, het Watertorenplein. En uh, het gebied rondom de, om, uh, het Dolphirama. Die schreven al jaren om een goed, een goed bouwplan. Uh, dat ook uh, werkelijk nu gemaakt gaat worden. D66 wil naar ruim... 40 jaar politiek uh, gekissenbissen noemen ze het. Nu eindelijk wel eens de, een schop in de grond uh, voor onze pleinen. Zegt de wethouder op de website van de Zandvoortse Democraten. Nou, volgens D66 Zandvoort heeft de badplaats... Uh, met de uh, recente nieuwbouw van het Prinsessenpark... en de Sofiaweg al laten zien dat in Zandvoort zeker ook... Uh, Mooi en kwalitatief goed gebouwd kan worden. Ja, ik stot er af en toe een beetje luisteraars. Ik moet eigenlijk de bril erbij op. Want ik, ik, zit een oh, beetje te, ik zit een beetje te tuur naar dat scherm. En af en toe dan, uh, ja, dan gaat het niet snel genoeg. D66 Zandvoort snapt er niets van. dat Zandvoort op veel plekken aan zee al zo lang stil blijft staan. Volgens de Zandvoortse Democraten is het verval op een aantal plaatsen zo groot geworden waar juist veel van de bezoekers uh, aan de badplaats komen. Het is volgens de Zandvoortse partij de oorzaak... waardoor uh, het beeld van Zandvoort... bij de buitenwereld zo achteruit is gegaan. Eerder achteruit is gegaan dan vooruit, zeggen ze. Als het aan de Zandvoortse democraten ligt... Uh, moet voor de tweede badplaats van Nederland... het snel anders worden, want uh, D66 Zandvoort... Betreft, daar gaat de komende jaren de schop in de grond op verschillende plaatsen. En dan hebben ze het met name dus over de pleinen. De plannen liggen er al volgens D66 Zandvoort. En de bron van dit alles kunt u teruglezen op, nou ja, de site van D66 in Zandvoort. Moeten we maar even googlen. Nou, dan is ook tijd voor het weerbericht. Dat er eventjes bij. Dat is een iets grotere letter, dus dat valt me dan ietsje makkelijker, luisteraars. Vandaag is er in Nederland sprake van een tweedeling. In het westen is het wat nat en in het oosten is het gelukkig droog voor de mensen die daar wonen. De droge lucht uit het oosten wint langzaam terrein, maar je moet wel even geduld hebben. Nou, dat hebben we best hoor. Vandaag is het in het westen bewolkt en het is een beetje wisselvallig. In het oosten, ja, nou niet, Je zit te kijken. Ik heb helemaal geen geduld. Ik wil dat nu de zon gaat schijnen. <laughs> in het oosten is het overwegend bewolkt, Maar soms komt de zon wel even tevoorschijn. Het wordt rond de 6 graden. De zuid- tot zuidoostenwind is zwak tot matig. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich vanuit het oosten langzaam uit. Dan kan het totaal even mistig worden. De minima loopt uiteen van min 3 in het oosten tot... Plus 2 graden in Zeeland. En dat komt omdat het daar dan nog bewolkt is. Het kan lokaal uh, een beetje glad worden. Noord, noordoosten is, uh, wat de wind betreft, uh, uh, zwak om maat. Zwak tot matig. Morgen overheerst uh, in het westen de bewolking nog. En in het oosten is het zon overgoten. Komt goed uit voor Orno en mijzelf, want wij trekken dus naar het oosten. Ik zie zijn hand al omhoog komen. Dus dat is, is hij helemaal met mij eens. Het wordt weer een. Uh, een graad of zes en de oosten. De oosten tot noordoostenwind is zwak tot matig. Nou, de dagen daarna wordt steeds zonniger, maar. de schaatsen keer nog om. Want <laughs> het wordt ook kouder. En tijdens de nachten gaat het licht tot matig vriezen. En overdag wordt het een graad of drie vier. is jammer dat het overdag ook niet blijft vriezen. Want dan konden we eerder op de schaats. Door de meest matige oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Vanaf donderdag komt de gevoelstemperatuur niet boven het vriespunt uit. De kans op schaatsen op natuurlijk ijs is niet heel groot... omdat overdag de temperatuur weer boven nul komt. Ja. Maar toch, ik was gisteren orno, dat is wel even leuk om te melden. Bent u daar? Ja, ja. ja. ja. En dan was ik ben een westende plassen in Haasmeer. En daar lag, dat zou je niet geloven, op zo'n groot water. Er lag er toch een dun laagje ijs. Weliswaar ongeveer 100 meter uit de kant, zeg maar. Maar, maar toch... Dat, dat viel me echt op. Dus het moet best wel stevig Een model waarschijnlijk wat uh, niet uh, zo heel diep uh, ligt. Maar toch wel een, uh, daardoor een uh, kans aan een... Uh, ja, dat denk ik ook. Ja. ja. Nou, dat was weer het, uh, het weer. Hè. Ook moet je tot mijn grootste schande bekennen dat ik het nummer nog nooit gehoord heb. Nee, nee, nee. Maar het is, uh, is uit zijn tijd uh, dat hij, dus uh, solo, uh, uiteraard uh, was. Ja, en ja. dit uh, album uh, heette ook Cloud9. Ja. Uh, is in 19, eind 1987 uitgekomen. Ja. En er zijn twee uh, nummers uh, bekend uh, geworden toen: Cut uh, My Set was... on You, zeker. Cut huh? My Mindset on You. Ja, juist. Ja? Uh, ja? uh, en when, when We Was Fab. Oké, okay. nou die eerste die ik noemde, die ken ik dan alleen omdat ik ooit met Ruud Jones heb gespeeld. Dus ja, ja. Dat, dat nummer ken ik, dat is een grote hit ook geweest. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar voor de rest onbekend, best wel goed, best ja. wel lekker muziek. Lekker, goed. Ja, ja zeker ja. weten. Inmiddels ook binnen onze collega Willem Bruijs. Willem, wat leuk. Ja, heb jij nog idee. even zin in, even met te banden? Heel, even, heel, even, heel even. hij heeft niet zoveel tijd luisteren. Hartstikke druk. Heel. Heel Oh, vertel. Ik heb een microfoon, hoor. Heb ik hem? Ja, je hebt oh, hem. ik heb hem. Nou, goedemiddag. Ja. goedemiddag. Hey, nou, Willem. wat kom ik doen? Uh, eigenlijk kom ik uh, even kijken of je alles uh, nog naar wens is. Koffie, thee, uh, hè, enzovoort, enzovoort. Ah, nou, lekker bakkie, uh, Willem. Hey, ik wil aanvullen, hè. Oh. Aanvullen, vriend. Ja, ja. ja, nee, nee, nee. We beginnen er niet over. Nee, want... Uh, nou, hij, kwam, hij kwam toch boven met zijn schortje om, toch? Ja, toch. Ja, <laughs> toch. Oh, dat was een shit. Yeah. Ja, ja, ja. Nee hoor, ik kom gewoon, de winst stond goed. Dus ik denk, weet je, ik waai eventjes aan. En, uh, ja. Helemaal gezellig, man. Ja. Ga gaan de, deze week nog uitzendingen Wij doen. Wij gaan vrijdag zeker de boys uh, weer doen. Oh, gezellig. Daar kwam ik ook voor. Dus ik vraag gelijk aan jou. Gaan we vrijdag samen de boys op back in Ik ben een beetje een het Ja, dat is ook wel weer zo. Ik een beetje. Oh mijn god. Wie is er nou weer binnengeslopen? Jij hebt het over de boys. Maar mag het dan ook een boy en girl zijn? Ja, dan ben je meer transgender, noemen ze dat. hè? Ja, dat maakt toch niet uit. Ja, nee. nee, Ik droomde er nog wel eens van. Ik zwaar getafelde heeft zo'n zonneval te ja. Dat is gezellig hoor. Maar dat is goed. Voor vrijdag staat dat in ieder geval. Ja, gaan we doen Willem. Helemaal. Leuk. En uh, ja. ja, goed, ik zal weer zo dat uh, ja, de luisteraars weer voorzien worden van uh, flyer en de nodige propaganda, zeg maar. One day I fly away. One day I fly away, Rennie Croffer, hè. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, goed. Dat spuit er toch in één keer maar uit bij die man. Hij weet zoveel van muziek af, hè. is nee, dus nee, valt weer, wel mee. Renny met, met de, de croffer. Ja, ja, met ja, ja. ja. Kort, de ja. meisje, de, die zangeres, Rennie Croffer, dat is misschien wel leuk om te vertellen, die... Uh, die had ja. niet meer haar eigen tanden. En die had een plaatje. Maar het zag er ook helemaal geweldig uit als een plaatje. Ze zelf was ook een plaatje. Ja, ja. Maar het een gebitje van dat. nou, nou, nou, ja. was dat Randy Crawford, Ja. ja. Van die band vandaan, de band heet trouwens de Cruise, ja. ja. En dan, dan ben je helemaal klaar. Dat weet jij dan wel weer. Ja, de Cruise, de. de Cruise, de... hè? Uh, ja. Street het bekende nummer. Ja, ja. straatleven. Waar kom ik ook vandaan? Ik sta er toch werkelijk van tof, tof. te kijken dat ik dat allemaal weet. Ja, maar daar kom ik ook vandaan. Hoe straat... oh, dood oh, ben jij. jij? Jij lag onder die kartonnen doos. Ja, ja daar heb je een hele... ja, Daar lag eigenlijk. ik naast je, man. Ik lag er meestal bovenop, hè, want eronder <coughs> ja, ja, ik heb lag onder een doos van uh, B.com. <laughs> ja, ja, ja. Nou, ja, ik lag liever onder een andere doos, dan dan een andere. Oh, nou, ik nou, ga... we zijn er weer. <laughs> een ander verhaal. Ja, ja. Oh, kom, komt de buurvrouw weer binnen zo. Moet je Hou we je Ja, en nee. We, nee, we nee, zijn nee, over nee, het het dag aan nee, het Nee, het is geen ep vloed dat we dat... Uh, uh, ja. Uh, nou ja, heb je voor waar is nog spannende dingen meegemaakt? dat je zegt van, nou, dat, dat, dat moet. Toch? Nee, even nou, wat ik wat ik wel wat ik wel kan vertellen. Even, even, even, is, ik ben vorige week bij Bert Visser geweest. Hè, vandaar dus dat ik dus de woenseraan die kan draaien, maar dat jij trouwens mensen zeer veel plessen. en zijn dochter die won goud op de Olympische Spelen, hè, of is dat een andere visser? Uh, oh, dus, echt, echt. Nee, nee, nee, dat is dezelfde vis, want ze ging de, ze ging de streep over... en ik hoorde haar schreeuwen... <lacht> ja, ja. Maar wat ik heel erg leuk vond, is dat ik... Uh, ik zat bij Visser, dat Vester uh, op balkon, vierde rij. Ja. En op de eerste rij bleef een plek leren. Op een gegeven moment komen twee mensen binnen. ik denk, wie zit daar nou? Het bleek je het Kaan over te zijn. Ja. Ja. Leuk, gezellig. Maar de kleine mensje is dat, joh. Nou, dat valt voor mij. Ze dus, ja. is daar kleiner dan de eiernduim. Nee. Ja, echt, ja. Ja, Kleiner nee. dan je eigen duim. Nee, de haar ja. eigen duim. Mijn ja. duim moet je rekenen. Nee, nee, nee, nee. Maar ik vond het wel leuk. En uh, de show van Bert Visser was weer uh, enorm verrassend. En, uh, ja. Zou ik... ze een beetje je af hebben gekeken bij Bert? Dat ze, uh, voor de eigen show. Nee, hebben. nee, nee. Maar ze ja. hebben ook een heel ander genre. En, en uh, ja. zij is. Uh, zij ja, ten opzichte van Bert Visser uh, kan. Precies, kan nog wel zingen en spelen. Ja. Ja. En, uh, ja. Ja, het is ieder zijn eigen ding. Ik bedoel, Herman van Veen is ook heel anders als. als, als, ja, als Bos, je, even, voor, voor, voor radio dan, als je Bert Visser... als je daar een conferentie van zou draaien, ik weet niet of die überhaupt. Uh, ja, ja, er staan wel ja, een no. ja? Ja, ja, ja, ja, ja, maar bij hem moet je eigenlijk dingen zien. Hè? Ja, dat is it. het. Is de, het is de mimiek. Ja. In combinatie met de met de conferentie, de, de, de tekst zelf, uh, ja. is dat gewoon ja, dus ja drukke bezig zijn zo op dat toneel. Ja, ik zie eigenlijk. Ik een, weet niet, ik in... zie zo, zo druk vind ik hem, eigenlijk ik helemaal, nee. helemaal niet helemaal niet. Nee. Had jij ogen dicht? een ding, maar onwettige ja. kind, Jochem Meijer bijvoorbeeld, die ja, had dat ja, beeld. Ja, ja, heel erg. En uh, ja. ik heb uh, ja, ik heb toen een bril laten slijpen, speciaal glas met al die vlakjes erin. En als dan iemand heel erg druk. Is, is het is net op het heel, heel. erg. Heel erg rustig is. Zou die ADHD'er zijn eigenlijk? ADAD? Ja, is Is een voetbalvereniging? Bert Visser, ja, ook. Bert Visser, ja, ik verdenk hem er wel van. Maar dat ligt er voor hem, hoor. Want, ja, weet want hij die, vertelde ook wel eens, ja. hè. Want hij is dus uh, geboren in het ziekenhuis van Groningen. Ja, daar kan ik er niks aan doen. Daar kan hij ook niks <laughs> aan doen. Maar hij kwam zelf uit Fox Hole, <laughs> he, Sterren, Het uh, is dus Horezander Groningen. Oké. Okay. Um, nou, Jochem he? Meijer is ook geboren in het ziekenhuis. En toen hij geboren was, moest het ziekenhuis sluiten. Is dat waar? Ja, het schijnt zo. Echt gebeurt Maar die Bert Visser, waar zei je nou dat hij geboren was? Fox Hall. Ja, daar zijn al die aardbevingen natuurlijk. Ja, Dat liggen we niet aan het gas. Nee, het liggen vissen. Hé, maar vrienden, ik ga er weer vandoor. Ja, zeg, ik denk dat het zomaar gaat. Kan ik nog een plaat aanvragen? Een plaat aan. Nee, Iets van een... Bert Visser of zo. Ja. We, we, we, we, we, <lacht> <lacht> we hebben geen plaat hier. heeft je ook hier. gezongen Bert uh, Visser, die heeft wel gezongen. Ja, ja, ja In de, in de, in de, de show... Uh, Geluk zit in uh, heel grote dingen. Dan zingt hij dus inderdaad wel een, een lied. Uh, dan is hij de slissende uh, sluiswachter. En heb je dus inderdaad... Uh, een, een lied, en een mooi lied ook. Rode poontjes heet dat, geweldig. <laughs> rode poontjes. Dat ik al die onzin weet. Hè, ja. Dan, ja, ja, ja. Nou ja, ik heb hier naast me... En, en, aan de andere kant zit een man ja, met rode, er rode, redelijk, rode, rode, rode, koontjes, rode koontjes. Dat is heel wat anders natuurlijk. Hoezo? Rode poontjes en rode koontjes. Nee, nee, nee, dus nee. Zal ik roep ja. zo maar wat. Ik wil ja, nee. wel een uitleg dan. Ook, doen zo, dat doen we zo als de knop ja. dicht... in ieder geval. ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, het is even bijna 1 hey, uur, mannen. Wat gaat dat tijd op? Wat gaat dat tijd man, op? Snap nou, wat? Hé, he? hey, Willem. Ja. We've already said. Komen nou De moeder, Ja, goed. Hij heeft een knopje van hier niet. Uh, <laughs> nee. Hij heeft een knopje hier die van hier uh, niet open staat. Uh. Oh, ja. We gaan mee. Autobiografisch is dit hoor. Autobiografisch. Maar niet eh, nadat hij ons een hand heeft gegeven natuurlijk. Oh nou toch? Ja, nee, daar komt hij niet weg joh. <laughs>